van Veiligheid en Justitie. Volgens CDA-leider Buma is er iets goed misgegaan nu twee bewindslieden zijn afgetreden vanwege een deal van 15 jaar geleden. Partijleider Slob van de ChristenUnie wil een onderzoekscommissie van Kaliber die schoonschip gaat maken op het ministerie. Volgens Buma denken ambtenaren op het ministerie dat ze een minister niet hoeven te informeren. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vroeg het kabinet gisteravond om een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van het ministerie van Veiligheid en justitie. Het IMF heeft een nieuwe lening van 17,5 miljard dollar aan Oekraïne goedgekeurd. De lening is onderdeel van een nieuw vierjarig hulpprogramma voor Oekraïne. De komende dagen wordt al 5 miljard dollar vrijgemaakt. Oekraïne krijgt het geld op voorwaarde dat de regering in Kiev drastische hervormingen doorvoert. President Poroshenko heeft al een paar maatregelen genomen... om de uitgaven van de overheid terug te dringen en het belastingssysteem te hervormen. De Oekraïense economie leidt onder bureaucratie... En corruptie, maar is vooral geraakt door de oorlog in het oosten van het land. Die heeft de economie al voor een vijfde deel doen krimpen. Bert Bruggink treedt terug als financiële topman van de Rabobank. De functie die hij heeft wordt later dit jaar opgesplitst. Hij blijft bij de bank tot de nieuwe managers zijn gevonden. Bruggink treedt vaak op de voorgrond. Zo had hij onlangs nog kritiek op de strengere eisen waaraan banken moeten voldoen. Bruggink werkt al bijna dertig jaar bij de bank.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 Dit is John Sahoka van de ANWB. Hallo. In de Randstad staan nog files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Naarden en Knooppunt, Meidenberg 3 kilometer. A7 Zaandam richting Hoorn. Bij de afwit A van 2 kilometer. Dat komt door een pechgeval. Daardoor is bij de afwit A van Hoorn 1 rijstok dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Stef en Stijn. meteen bellen met Zoe. We gaan met um, Billy verstoffertje spelen. En hier is Ariana Grande.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 Only teardrops bij CFM en daarvoor Ariana Grande nog one last time. Zometeen gaan uh, Stijn en ik het uh, drie minuten lang hebben over een onderwerp wat jij mag aandragen. Ja, leuk. Dat vind ik echt een leuke... Dat ik vind ik ook leuk. Beetje ja, ook... lullen, daar ben ik al goed in. Je kan mailen jouw onderwerp stef en stijn en gmailcom of twitteren. Steffen Stijn. Kijk, hoppa, wordt eerst goed duidelijk. En je je neer vergist. Weer is naast de pot gepist. gepist. Gepist. Wat ga je doen? Nou. Back list. Heb je je trein gemist? gemist. Ben je een feminist? Uh, Wat ga je doen? Nou? Bucket List! Back bucket, lease! Bucket, bucket, bucket, Back it, Bucket, Back bucket, bucket, bucket, list, Back bucket bucket, Back it, bucket, Back and Bucket, Back it, Back it Back it, Back it, Back Back Back Echt de beste maar maar, maar, jingle die ja, ik ooit echt, gemaakt ja, heb. Ik kan gewoon niemand over. Ik heb er niet zoveel gemaakt, maar dit is echt de beste. Dit is zo chill. Goed, dames en heren, um, ik mag weer lekker enthousiast zijn. Wij gaan namelijk weer iets uh, van onze bucketlist afhalen. Het is namelijk zo... Dat en het stond er echt op. Het is niet dat we toevallig gezien hebben en dachten van, oh, dat is leuk. Nee, ja. het stond echt bovenaan onze bucketlist. Ik kan me echt nog herinneren, vroeger als ik dan met mijn moeder meeging naar de macro of naar de Ikea, dat ik dan nou altijd zoiets had van, ja, dit is eigenlijk one big playground, weet je wel. Dit, hier is zoveel mogelijk. Je kan je apen kooien, Hier kan je tikkertje doen, of hier kan je verstoppertje spelen. Verstoppertje spelen. En dat is exact wat er gaat gebeuren. In Ikea's, in onder andere Eindhoven, maar ook in Amsterdam Zuid, en er zijn verstoppertjes georganiseerd. En het allerleukste, bij Amsterdam -Zuid Zuid-Oost, is zelf. Dat is dat het oost? Ja, ja ik kan dat niet. Laat maar, ik zei niks. Amsterdam Zuid-Oost, ah ja, ja, ja. is um, zelfs iemand uitgenodigd. Nou, als die op je feestje is, dan weet je gewoon dat het een goed feestje is. Namelijk niemand dan? minder dan Jodie Bernal, die je nog kent van deze natuurlijk. Hè. Denk dit heb ik nog met mijn Hawaii-rokje op standaard. <laughs> Dat doe ik nog steeds hoor. Ah, dit zijn echt herinneringen joh. Dit ja. <laughs> Memories. Si, Niemand no, kent die niet, tekst ook niet. Ja, in ieder geval, die komt en niet alleen. Een heleboel mensen die komen. En die moet je dan gaan zoeken in de IKEA. En er staan nu al 3000 mensen of zo op gaan. Hey, zullen wij nu live, gewoon as ja. we speak, ook ja. even op gaan klikken? Ja, oké, okay, wacht. Oké, okay, moet ik even naar de Facebook... Ja. Heb je trouwens Lab gezien? Daar gingen ze ook Verstoppertje spelen. Zullen die... we wel even gewoon gefocust blijven? Ja, oké. Okay. Uh, waar moet je op zoeken? Verstoppertje of ja, zo? Ja, Verstoppertje in Ikea. Ikea Amsterdam. Ik zie het. Evenement ja. 3 april. Oké. Okay. 3 april is het inderdaad. Okay, in, ik... uh, Stefan, in, Stefan uh, gaat, gaat misschien. Stefan, als je luistert, gewoon, Ga even gewoon op gaan mee. klikken. Lekker Deelnemen, gezellig. Deelnemen, Maken we meteen een video. Oké, okay. 1, 2, 3. Um, ja, dus um, IKEA heeft liever niet dat mensen komen. Dat hebben ze ook al gezegd. Dus... Maar desondanks gaan ze het toch uh, steunen. En wat de organisatie ook wel heel mooi heeft gedaan. Is gezegd van uh, ja mensen die. Je mag alleen meedoen als je ook laat zien dat je iets koopt. Dus dat kan ook een hotdog zijn. Hè? Dat, kan, uh, oh, dat is maar 50 cent. Precies, ik ben dus er vaak geweest de je... afgelopen dagen. Dus ik weet al die, al die, die prijs uit je hoofd. hoofd. En het idee is dan dat er uh, vijf mensen verstopt gaan in de IKEA. En de bedoeling is dat je gaat met vijf mensen in een team zitten. Dus we moeten nog even drie andere mensen piepelen. En dan doe je een geel shirt. Aan. En dan uh, ga je zeg maar... Moet e elk teamgenoot moet er eentje zoeken. Dus dat je uiteindelijk als eerste team... bij ieder verstopt, verstopte BN'er... één iemand van jouw team hebt zi heeft zitten. Dat is het idee. En degene die als laatste... Uh, het team dat als laatste iemand vindt... die moet door de intercom van de IKEA een liedje zingen. Ah, leuk, Ah, dat leuk, is leuk. leuk, toch? Dus een uh, verstoppertje in de IKEA... en het is ook in Eindhoven. Dus mocht je daar in de buurt wonen... ten Ik eerste ga naar je eigen lokale ver... omroep. En ten Op. tweede... Doe mee. Op die Facebook zijn je spelregels. En ja. ik vind die laatste. Iedere deelnemer is eigenlijk een brave klant en koopt netjes een kast of een hotdog in Ikea. Ja. Bonnetjes dienen overhandigd te worden ja. voor deelname. Vraag maar aan Fred Dave wat er kan gebeuren als je maar geen, geen bonnetjes bonnetje kan heeft. vinden. Ja, extra. Oh, het is smerig. Ja, dat is wel smerig. Net zoals de Hollers, trouwens in de Ikea. Dat is niet te ah Het is wel als je je ogen dicht doet je neus, het, ja. en je neus schakelt je smaakpapillen uit. Ja, dan, is dan is het, het dan is best te wel te goed te doen. En je doet er een beetje sla overheen. Nou ja, wat kut was, ik denk, ja, oh, lekker ook plaatje met augurkjes en saus en zo. Ja. Ik doe die saus eroverheen, en ik vreet dat ding naar binnen. Zie ik gewoon een bak met augurken en dingetjes. En ik denk, god, heb ik weer een halve hotdog lopen kopen? Ik wil gewoon maar 25 cent terug. Ja, ja. Zo'n keer ben ik uh, at the moment. 25 cent? Holy shit, dat ja, is voor mij echt een godsvermogen. Dat vind ik wel echt belachelijk. Ja, ja, ja. <laughs> Goed, um, Students maar wij gaan dus um, onder het man van de bucketlist gaan wij uh, 3 april meedoen hey, en het Ik zie gewoon nu, jij zegt 3000, hij staat nu al op 6000 bijna. Wow, dat is echt... En er zijn, echt... Nog, er zijn nog 9000 uitgenodigd, drie, en 350 iets meer. Iets maar minder. dan passen toch geen 6000 mensen in die keer. Tuurlijk wel, jongen weet je, ik ben daar uh, ja, gisteren zijn. nog Ja, in het magazijn. Nou jongen. Die kers echt gigantisch. 6000. Ja, die vast... alle, allemaal van die Nou Misschien 6000 past wel, maar om ze mensen... allemaal te verstoppen, dat is misschien wel. Dan moet je wel heel goed zijn. Allemaal, mee, ja. allemaal, al die mensen gaan natuurlijk onder het mond van een hijs ook maar... allemaal potloodjes meenemen. Ja leuk. Dat zijn echt 6000. Al die potloodjes. Maar weet je, ik zie hier een uh, een GoPro camera liggen. Gaan we ja. daar nog iets mee doen eigenlijk? Nou ja, niet in. Je bedoelt, ik neem hem mee die vrijdag om het te filmen. Ja, oh ja dat, daar doelde ik op. Ja, ja okay. tuurlijk. Maar en, we hebben ook nog een YouTube-kanaal. Gaan we daar ook nog iets mee doen? Dan? ja, Daar staat nu als brokloze filmpje staat erop. Nou oh ja. Maar gaan we nog. Dan gaan we het erop zetten, neem ik aan. Ja, tuurlijk. En we gaan onze. Uh, uh, hoe noem je dat ding? Onze. Uh filter radio chat ja, ja, ja. meenemen. Ja, en dan gaan we ook een radio man. uit. Dan gaan we gewoon twee items maken. Misschien kunnen we even iets met Ikea regelen. Dat we gewoon official partner van Ikea <laughs> en Als jullie ons een gratis Ikea met augurk geven, dan maken wij daar een reportage gewoon van. Gewoon reclame voor. Oh nee, woongigant, woongigant hè. We mogen nog niet. Woongigant, beperken. nee. Woongigant. <laughs> ook even een andere noemen. Kawaii. Wij. Kan wij. En uh, de praxis. Cause we don't know how to back down We were called out to the street plaatje ooststukken oh, van liefde komen. Ja. ja, ik wil nog een keer hoor. Drie minuten lang gaan wij het hebben... voor Jake over sport. Of, sorry, spoor, zeg nou sport? Ik zeg sport hè. Ja? Over slapen. Dat zijn wel hele, hele andere dingen. Dat zijn hele ja. andere dingen. Ik las, de laatste, las ik een stukje. Stel je voor, jij zou niet weten wat slapen betekent. En jij zou in een parallel universum leven... Waar slaap niet bestond. Uh, ja. En jij zou een, een science fiction film gaan bekijken. Ja. Waarin er gasten zijn. Ja. Die elke dag, de hele dag bezig zijn met hun leven controleren. En overal de touwtjes in handen houden. Dan aan het eind van die dag. Als de zon ondergaat. Allemaal massaal op een plank gaan liggen. Voor acht uur helemaal dood van de wereld. Vervolgens wakker worden. En een bakken met koffie gaan drinken. Stel je voor, je zou slaap niet kennen. En je zou dat in een film zien in een parallel universum. Ja. Dan zou je aan al je vrienden gaan vertellen. Gasten, ik heb zo'n gekke film gezien. <laughs> in die film gingen die mensen gewoon de oh, hele dag man, waren ze hun leven breintje. aan het controleren. Ik vond dat zo mooi en zo... Ja, dat vond ik wel interessant. Ja, maar ik vind dat sowieso wel, dat controleren wat je zegt. Ik ben benieuwd hoe ver dat gaat uiteindelijk. Wat? Ja, ik heb eigenlijk geen idee wat ik nu zeg. <laughs> Ik wil misschien je zit, moet je eens wat meer ik slapen. Ik wou quasi, uh, quasi intellectueels gaan zeggen, maar het kwam er niet helemaal goed uit, moet ik zeggen. Ja, ja slapen, favoriete bezigheid natuurlijk. <laughs> ja, slaap wanneer ik ja, kan. Echt ik, vind hey, ik het valt ik, je misschien niet op, maar ja. ik slaap hier zo af en toe ook tussendoor even, hou, ja. ik zo even, dan, oh ja, we en dan weer, zet ik de box wat harder, en dan ja, word ik weer wakker. schrik ik weer wakker, ja. nee, maar ik vind het wel. Ik, ik had als kind vond ik het vreselijk om naar bed te gaan, omdat ja, tuurlijk. Ik, ik was altijd bezig met dingen. tuurlijk. en dan was ik nog druk in mijn hoofd en dan moest ik gaan slapen. ik ben altijd, ja, ja. en ik heb het. het eigenlijk, ik ben heel erg een nachtbraker, omdat ik echt pas ga slapen als ik echt niet meer wakker ik kan blijven. ik ben ook blijven. echt een nachtmens, jongen. ja. ik heb wel eens, uh, misschien heb ik dat wel een keer gezegd, maar uh, als ik bijvoorbeeld, nou, dat zou nu in Amsterdam wel iets anders gaan. Nu niet, maar moest bijvoorbeeld in. Als ik een zand, toen ik een zand wil, moest ik gewoon een uur reizen. Ja. Dus als je om 9 uur op school moet zijn, staat de normale mensen om achterop uur op en ik moest er om 7 uur uit. Ja. Weet je Ja. En uh, dus. Ja, hallo, ik... ik moet ook gewoon een uur. Iedereen, ja, jij ook, nou roem, ja, ja. Op Roma moet eigenlijk gewoon iedereen ja. nu wel ja, moeten ja, ja, reizen. Ja, nou ja, maar en, uh, maar ik had dan wel eens, als ik bijvoorbeeld, en ik weet toch, ik slaap niet voor 1 uur half 2 en dan ga ik op bed liggen en dan denk ik van, ja, ik moet er over 5 uur wel uit. Ik heb wel eens gewoon nacht gehad, ben ik gewoon de hele nacht het vies gaan kijken. Ja. Gewoon puur omdat ik gewoon maar wist ik... dat ik er anders echt niet uit kwam. Nee, ja, het is ook heel naar. Maar ik vind het ook heerlijk een nacht. De nacht, de ik, nacht is gewoon mooi. Gewoon, het relaxte zo, zo, zo, zweertje. Een ja. magisch randje om de nacht te. ja. En ik vind het ook s'nachts kun... buiten zijn en dan dat er gewoon niemand is. Nou, dat wel... vind ik wel eens lekker. Ja, of gewoon... Dan komt nacht... een autist in mij naar boven. En ik wil ook echt wel een keer dat je gewoon... Even wel een keer op een woensdagavond gewoon op het terras gaat zitten... En dan uh, blijf je maar beach drinken en huh, is, het al, is het al half zeven ochtends. What fuck is dit nou weer? Maar goed, even? je bent nu een student in het studie... Ik denk ook, jij ja, gaat in een villa slapen waarbij, of in een villa wonen... Waar bijna alleen maar studenten zijn. Ik denk dat jij het heel zwaar gaat krijgen. Ja, of juist niet. Of juist niet. Ik vind het, ja, nee. Ik... Of je komt gewoon nooit meer naar school, dan is het niet zwaar. Ja, maar ik heb een campuscontract. Dus als ik mijn jaar niet haal, moet ik er weer vanaf. Ja, dus dan moet je weer weg daar. Ja, het is echt... Je dus het is op zich wel ook meteen ambitiestellend om je jaar te ja, halen. Ja, daarom. Want mijn, dan dat je want ons Want mijn ouders raak. en mijn opa en oma en zo, die helpen allemaal heel veel hieraan. En dan steek je tijd en moeite en geld in. Dus... Ja. En het zou wel heel lullig zijn als ik over, uh, over, een, over drie, vier over, maanden ja, weer uit moet. Dus het is wel echt uh, ook gewoon. Het is misschien een beetje vals. En misschien niet de motivatie die eigenlijk je zou moeten hebben op een HBO-niveau. Maar ja, motivatie, maar motivatie is motivatie, motivatie Dus ik ben nu ook wel redelijk gemotiveerd op school. Kijk. Lekker hoor. Helemaal mooi. En normaal door die ouderavond gisteren. Er stond zo'n ding op wat, wat voor punten je al had moeten hebben. Ja. Gewoon, wow, dat heb ik niet. 40% in de gevaar. Ja, ik zit, ik, dacht, ik wow. zit best wel netjes. Ja, waar zat ja. jij gevaar? Uh, ik zat oppassen een... of zat je op, op schema? Ik zat tussen oppassen en op schema. Ja, echt? Ja. Ik denk dat ik. In de oppassen zit en dan iets meer neigend naar op schema. Oké. Okay. Denk ik. Okay. Maar als ik zag, want ik heb bijvoorbeeld in het eerste blok. Uh, heb ik een aantal ja, maar punten. hebben nou we echt over gehaald. Ja, We zijn met slapen even zijn we begonnen. Even een aantal punten niet gehaald. En toen dacht ik van: kut, ja, maar die haal ik ook niet meer. Maar dan zag ik bijvoorbeeld dat je in blok 2 ook nog kan halen. En dat dat wordt samengevoegd. Denk ik van: oh, oh, oh, valt mee. Moet kunnen. Goed. Dankjewel voor je onderwerp, Jake. We hebben het bijna niet over slapen gehad. Maar, nee, ja, het was een beetje een. Een, een, een, een wisselmoesje. Nee, ik wou zeggen uh, slaapwekkend onderwerp. <laughs>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 Hey girl, what's up girl? What's up? And what's and up? See what's me up?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 meet me halfway. Dit is uh, voor mij echt het liedje tussen mij en mijn eerste vriendinnetje was dat. Hoezo? Ja, dat was een beetje ons liedje. Je hebt toch een relatie Dat oh, was dat toen nou, al? Meet me halfway? Meet dat me dat... halfway. Toen nou, to, toe toe al dat in ja middel. Ja, ja, ja. Nee, dat... Ernstig. Nou, dat was vast een leuke relatie. Is het uit? Dat, uh... ja, dat, is, oh, dat is uit, oh, ja. Nee, dat, verklaart het wel nee dat was mijn eerste vriendin. Hoeveel vriendinnen heb je gehad? Echte vriendinnen? Ja? Echt met een relatie en zo? Ja, echt dat het gewoon serieus was. Dat je denkt van, nou, hier zou ik wel even mee willen blijven. Drie? Nou, oh, het valt nog mee. Yeah? In hoeveel jaar? Wat, wat voor tijdspan praten we daarover? Uh, de dan? langste was negen maanden. Dat was de eerste. Ja. ja. En toen? de uh, tweede? En vier en vier. Oh, nou ja. Vier vijf. Dus, nou ja, ja, lekker man. Het is echt heel moeilijk om met mij een relatie Waarom? te hebben. Waarom? Wat dan? Omdat ik uh, heel aanwezig ben, denk ik. Ja, maar en, als en je bij elkaar bent of juist ook als je niet bij elkaar bent? Nee, als je, ik, ik wil, ik, dat is juist denk ik mijn probleem. Als je dan samen bent, ben ik heel aanwezig... En dan als ze we weg zijn, ben ik met mijn eigen ding bezig. En soms is het ook echt... heel lastig om een afspraak met mij te maken. Omdat je gewoon altijd druk bent. Omdat ik, maar ik, ik, ik, ik, ik, ik... Ik deel mijn leven altijd heel druk in. En daar gaat het wel eens fout. Ja, ik denk ook dat het met mij wel lastig is. Maar niet omdat ik zo druk ben, maar meer... Ja, ik weet het niet. Omdat ik ook gewoon, ja, ik denk dat ik ook lastig ben om een relatie mee te hebben. Ja. moet ik gewoon heel leuk toegeven. Ja. Maar ik ben altijd, ik ben en heel... daarom maken we samen een radioprogramma. Ja, en ik ben altijd heel koppig. Ja, uh, dat klopt. En als ik... Mijn pet scheef staat, dan staat hij ook echt helemaal scheef. Maar hij staat nu netjes rechter. Ja, nu wel, maar en, uh, ja, het moet gewoon gaan zoals ik wil, dat is kut. Maar heb je, dit, het, heb je ook niet het idee dat, dat, dat vrouwen ook wel eigenlijk willen dat je een beetje de leiding neemt? Ja. Of zeg ik nou iets tegenover? Nee, dat denk ik, dat, ik wel. Dat is echt ook wat jij laat. Wat, wat, wat, op Facebook had je ergens op gereageerd, dat is het oerinstinct of zo. Ja. Het is gewoon. Het, het, het is zit waar. in ons DNA. Ja. We vrouwen kunnen het wel ontkennen. En ik bedoel, niet lullig of zo, maar vrouwen willen gewoon een man die, die is een beetje de leiding ja en ik doe en, dat ook wel. Maar... Feminisme probeert dat weg te drukken. Maar daarom nou, hebben we zoveel ongelukkige vrouwen nu. Ah, feminisme, je... Ik geloof ja, ik daar wel, echt in. Ik ben altijd wel negatief geweest over feminisme. Maar <laughs> dan komt dat de meeste vrouwen het gewoon verkeerd doen. En ja, dan, maar... dan vind ik het irritant. Want er zijn ja. veel vrouwen die het wel goed doen. Ja. Gewoon voor gelijk rechten. Het heeft ook niet alleen met vrouwen te maken. Nou, wat het ook gewoon met minderheden. Uh, weet ik veel. Dat soort mensen allemaal. Wat ik het probleem vind met feminisme. Ik vind dat, dat mannen en vrouwen gelijk moeten zijn. Maar met feminisme staat de vrouw boven de man. Ja, Dat is en, ze, wat, en ze geven de verkeerde argumenten. Ja, vind ik. Maar vrouwen geven sowieso de verkeerde ja, argumenten. Lekker korte plaat. Knock you out. Nou, dan gaan we er snel doorheen. volgens nou, ja. dus mij zijn we om half negen wel klaar. We zijn klaar. klaar. Oh, lekker. Hey, ik vind de estafette voor het eerst deze week een beetje spannend. Waarom? Wij gaan bellen met Zoe zo meteen. Ja, goed heeft, ja. heeft vorige week Zoey um, aangegeven. Als we, zet, we zijn al drie, hè? Ja, we, zijn, we gaan Bizar, echt goed. Ik Lekker. hoop dat we het volhouden. Kijken we of we een recordje kunnen vestigen. En um, Zoe, die gaan we zo meteen bellen. Maar we hebben Zoe een keer ontmoet. Na het, na het uitgaan. Na het uitgaan. En Zoe mocht ons niet. Zo. Nou, dat idee hadden wij. Maar misschien kunnen we het zo even vragen. We, we kunnen zo even vragen, natuurlijk. Eerst is het tijd voor het weer. bij even kijken... Hoe onze feministe derde beertje staat. Tijnduursma. Ik, ik snap hem niet, maar dat maakt niet uit. Niet. Uh, vannacht zijn de vrouwen in het algemeen vrij helder. Maar later enkele misbanken. Uh, op veel plaatsen is er in een hard lichte vorst. Uh, morgen veel zon. En vooral in het noordoosten eerst wel een beetje uh, ochtendgrijs. Middags maar temperatuur... heb je shampoo voor, die ochtendgrijs. <laughs> Middagtemperatuur van de 10 tot 12 graden. Uh, vrijdag zijn ze eerst zondag. Maar overdag uh, vullen ze zich vanuit het oosten met meer wolken. <laughs> en die vrouwen zijn aan het einde met een toenemende van de wind wel wat killer. Ah ja, leuk. Dankjewel. dankjewel. Ja, leuk ik bedankt. viel ook goed. Dankjewel. Ja, ik ook goed. Goed, dan gaan we eens even kijken waar de vrouwen op een rijtje staan met de verkeersinformatie. <laughs> het is rustig op de weg. Ik kan ze zo oppikken. Ik meldingen. Ik zie dat een man aan het reizen. <laughs> Oh, die vind we oh, nee, Vanmiddag waren we bij ook een parkeerplekje en er stond echt een auto, die stond gewoon over drie parkeerplaatsen. Ja, dat was een politieauto en, toch? Nee, nee, dat was eergisteren. Oh, het <laughs> gaat helemaal lekker domme, daar. wat is wel een vrouw die aan het parkeren was. Komt er echt die vrouw, komt gewoon net van de lopen, doet even die auto. Op, oh. ik denk, de, ongemakkelijk. Maar ja, ik heb wel goede, goede inparkeerkennis. Omdat vrouwen niet kunnen inparkeren. En dat is misschien wel heel generaliseren, maar dat maakt echt geen fuck uit. De A27, Gorkum-Utrecht, tussen Lexmond en Knoopwunt-Everdingen. Daar zijn drie kilometer stilstaand verkeer, komt er een pechgeval. Officer, please help me. En daarna tussen Lexmond en Knoopwunt-Everdingen, een afsluiting van de rechte rijstrook. Dan testelt er nog de N205 Zwanenburg-Hillegom in beide richtingen. Tussen de N232 naar boedings en een weg naar Vijfhuizen bij de Floriade. Daar is een wegafsluiting, zat namelijk een vrouw achter het stuur komt door een ongeval... Oh jongens. Dan word je nog geflitst op de A1. Hengelo Apeldoorn ter hoogte van Locham. Die is gemeld door Ari 118,4 En de laatste op de A16. Dordrecht Breda tussen Dordrecht en Moordijkbrug. Dat is van GTSD toch? Uh, Moerdijk, ja. Moordijk, Volgens mij wel. Daarbij 43.1. Stefan Stijn. Hits Years and Years. and Selena Gomez Yellow Claw CFM What are we? You and me These walls They talk That I don't hear What they say As long as you Make me see stars Make me go too far, oh, baby, do you think that I'm insane? Well, I don't care. When you close, I am too little in love. Can I get enough? And when you leave, it's all okay. I like it that way. You gotta show me you're the same. So just say what you want. that messed up, I cannot get you up, baby do you think that I'm insane, well I don't care, when you close I am totally in love, can I get enough, and when you leave it's all okay, I like it that way, you gotta show me Waarom is het al zaterdag. Wat een ongelooflijk lekkere plaats. Seven de... Streeter. Uit welke film? Uh, van de officiële soundtrack van nieuwe Fest in the Furious film. Ja, daar heb je spectaculair uitgesproken, joh. Dankjewel. How bad do you want it? En daarvoor nog Christa Secrets. En on en af. Um, voordat we beginnen met dit item... We hebben iemand aan de telefoon. Hallo. Hallo. Hallo. Met spreken wij? Met Zoe. Zoe. Voordat we beginnen met uh, ons vaste item... Um, ben jij boos op ons... Nee, nee, zeker niet. Dat, dat idee hadden wij namelijk een beetje. Ja, ik had het gehoord van Annabel, maar dat is zeker niet waar. Maar, okay. ja. ik voel een maar. Ja, dus er zit ergens een maartje dat in. Een even kras. voor de luisteraars, wij waren, nee. wij waren nee. uit geweest, twee weken geleden ongeveer. Stijn, Roel uh, en ik. En jij was met Annabel uit. En wij dachten, ja, we gaan jullie even opzoeken. Maar jij wilde een beetje van ons af, hadden wij het idee. Ja, het, omdat het was half vijf en ik had het zo koud. En ik kwam naar huis... En heel gezellig, maar ik kan gewoon slapen. En Annabelle die vond het ook veel gezellig. Maar we gaan nog wel een andere keer uit. Ja. Maar dan eerder. Maar dan moet je wel minstens twee leuke vriendinnen meenemen. Hé, hey, hey, uh, zoe. Ja, dat is goed. Zoe. <laughs> ja. ik, uh, ik geef binnenkort een, een kleine housewarming En uh, Annabel komt nee. ook, neem ik aan. Dus als je het leuk vindt, mag je meekomen. Ja, tuurlijk. Oké, okay. dus nou, bij ja. deze afgesproken. Oké, okay, dus dan is de lucht geklaard ja. en dan kunnen we met het item gaan dan beginnen. Ja, oké, okay. komt-ie. <laughs> nou, je mag je, mag je nicht, Sam, ga je nu even horen. De Vette. Ja, waarschijnlijk hoor je haar stem nooit op deze manier, maar dat is een heel ander verhaal. Wij hebben um, so... Oh, wat voor die pair! <laughs> oh, wat slecht. Oh. We hebben het net goed gemaakt, weet je wel. Ja. Gewoon weer vol erin? Weer ja. Hé, hey, um, Zoe. Ja, nee. Ja. Wij um, zijn de Vette begonnen bij Annabel, Die gaf hem door aan Louwette. En we zijn uh, al bij nummertje drie. Het is een record tot nu toe. Ja, dat zijn heel is lekker, toe. man. Echt? We gaan goed het, ja, het ja. We, dit... Ik kan hem gewoon doorgeven, hoor. Ja, nou, heel, heel graag. Dat is de bedoeling inderdaad. De vraag die ja. we voor jou hebben... Je is is de algemene voorwaarden gelezen. Goed, <laughs> ja. heel goed, sorry. En wat top. <laughs> um, hoe ziet jouw ideale relatie eruit? Uh, ik had er al wel even over nagedacht. Ja. Maar voor mij is het heel simpel, hoor. Uh, ja... Een relatie gewoon dat je elkaar vertrouwt en veel kan lachen en leuke dingen kan doen. Maar ook vooral je eigen ding kan doen. Ja, dit, dit, dus ik wil wel gewoon mijn eigen ding kunnen blijven doen. Ja. Dit is heel erg het antwoord wat we het al drie weken horen. Ja, ik wou net zeggen, ik, ik, ik hoor een, ja, een consistente ook... lijn We, we alle beginnen vrouwen. de vrouw te begrijpen, Stijn. Ja, eindelijk. Dit is wel echt een goede manier dit, gewoon. Ja, om vrouwen te leren. Gewoon de moderne vrouw. Ja. We zijn heel slim bezig. Dankjewel. Nou, ja. wel. Ja, nee, dat hebben we ook niet. En wij vinden het heel leuk in een relatie als mensen complimenten geven. Ja. En ik ben nog single. Hé, uh. <laughs> hey, maar zo, je zegt leuke dingen doen. Wat um, vind jij dan leuke dingen om te doen met een Wat, partner? Nou, oké, okay. mag ik een betere vraag stellen? Nou, nou, ik weet niet, niet of jij... Hoe ziet per, per, Jou, jouw perfecte eerste date Jouw purvy eerste date uit? Um, eerste date. eerste date? Of is het ook heel simpel, gewoon naar de bioscoop of zo? Mag je ook gewoon naar zeggen? De nee, nee, niet naar de bioscoop. Dat dan kan je niet met elkaar praten. Nee. Ja, dat is juist ook weer veel een man ja, een beetje dat, zenuwachtig. Wel heel goed. De, gaan ze... Ja, maar je kan wel ja. heel erg met lichaamstaal praten. Ik weet nog wel, toen de, de eerste de meisje die ja, ik mee uitnam, ja, dat, wel wel dat ik ze altijd mee naar de bioscoop nam. En toen dacht ik van, ja, dan hoef ik niet te praten. Dan kun je een beetje, een beetje zoenen, een je heel makkelijk. Maar, oké, okay, dat is niet. Maar nu praat ik te veel, dus ja, maar, nu mag jij even antwoord wel, geven. Wel, je moet je nooit te luken, veel praten op een, een eerste date, -time. Nee, dan moet je de vrouw het woord laten. Ja, exact. Nee, ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon leuk om dan wat te drinken of zo. Gewoon dus wat drinken? Ik me mee te drinken. Dan gaan we daten. Nou, leuk toch? Nee. Oh. Nee, gewoon wat drinken of zo. En, uh... Hou het simpel. En als superlam worden, dan eindig je bij een of andere vreemde man Ja, ja. <laughs> en dan mee naar huis gaan. Ja, leuk. Ja, ja nee, dat is ook dus mijn eerste date altijd geweest. Dat, dat is precies hoe je een eerste date eruit <laughs> wilt te ik zien. Ik eindig ook wel bij een vreemde man Ik denk. <laughs> <laughs> ik ben toch niet met jou op de eerste date geweest. Ja, wat, wat, wat ik altijd heel erg chill vind bij dates, is dat je iets, iets aan het doen bent ook. Dus dat je daar ook over die activiteit kan praten. Dus dat je als je aan het. Mini een nou, als je aan drankjes doen bent. Oh, ah, no. dit is een lekker drankje. Dit is, ja, hey, maar hij, is, hij, is, hij is doorzichtig. Kleur, wat, is er, wat is het Je probeert me te gewoon te drogeren, ouwe. Dus je nee. iets heel raar, zwemt erin. Nee, oké, okay, dus, dus, dus lekker relaxed, um, iets leuks doen samen. En dus vooral ook iets waar je Oké, okay, maar Mag ik nog een vraag stellen? Ja, mag nog Want een we vraag hadden stellen? Net, uh, we hadden het er net over dat de vrouw het wel leuk vindt als de man uh, een beetje de leiding neemt. Is dat bij jou ook zo? Gewoon even, gaan we gewoon het onderzoek uitbreiden, joh. Juist. Gewoon afstuderen ja, op ja, tuurlijk, Ik moet wel, ik moet niet iemand hebben die push lief. Dus je wilt wel uh, gedomineerd worden of is dat dan weer een extreme... Nee jij gaat meteen... Nee, nee nee nee, ik bedoel niet ja, in bed ja, form, maar liever, gewoon... Geef mij mijn Chrissy en Grey, toch? Ja, oh ja, nee, oh, ik... oh oké. Okay. Nee, weer een beetje heftig. Nee, ik heb je de film gezien? gezien? Ik, heb je de film gezien inderdaad? Ja tuurlijk, ik heb hem gezien. Nou, wat vond je ervan? Ja, ik vond hem heel leuk, maar nee, zo iemand, dat was een grapje hoor, zo iemand zou ik niet... Hoeven. Nee, iets te, well, iets too much? Moet dingen kan bepalen. Ik, ik zat ik ooit... haar, ook weer zo'n consistente lijn. Ik zat, ik zat ooit een keer in de kroeg en toen was er een ander, dateje, ander setje daar aan het daten. En toen hoorde ik die ja. vent en ik vond hem al een beetje awkward. Ik dacht al, ik, je zag aan haar dat zij het niet helemaal naar de zin had en dat was, was een beetje pijnlijk. Ah, dat vind ik pijnlijk en dat toen kijken. viel er een stilte. Weet je met welke vraag hij de stilte doorbrak? En hoe vind je het gaan? Oh. En ik zat er en dacht. Oh Als je al Zutte. nog enigszins oh. een kans had. Heb je die bij deze ontzettend. Hoe vind je het Kijk, gaan? Kijk, ik vind een stilte bij jezelf pijnlijk. Maar dat gebeurt me niet zoveel. Maar om na een stilte van iemand anders vind ik nog ongemakkelijk. Nou, maar weet je, als het, als het puur stil, Als jij samen wat aan het drinken bent. Achtervangen de en... schaamte, krijg je. Dan. Ja. Oh, ja, daar heb ik altijd last van. Ik maar toch? Altijd... Ik, je kan het ook hebben als het helemaal stil is. Maar je kijkt, maar je maakt wel sterk oogcontact. En dat je gewoon elkaar zegt ja, en kijkt, dan kan uit... er spanning ontstaan, ja, hoor. Ja, oogseks of zo. Ja. Ja, nee, dat <laughs> nou, jij we. maakt het meteen weer heel extreem, maar oogseks, helemaal prima. Hey, gewoon, 50 zit een great part 2, hè. <laughs> wij gaan hem schrijven, bij deze. 50 <laughs> ja, Steffenstein. <laughs> hey, stein. Um, Hé, Zoe. Dankjewel ja. voor het beantwoorden van onze vraag. En dan heb ik nog één vraag voor je. Ja, absoluut. Aan wie gaan wij het stokje doorgeven? Nou, oh, jij eigenlijk. Ja. Ik had al iemand in mijn hoofd. Ja, maar. En dat wordt Ilsa. Okay. Ilse, Prinsen. Ilse, dat zijn altijd, leuk... was... dat zijn altijd leuke meisjes, Ilse. Ja, het klinkt en, uh, het is gezellig. Leuk. Wat denk je dat Ilse gaat zeggen op de vraag? Nou, ze heeft een relatie, dus. Dus oh, je een beetje oppassen. Dat al heel leuk. Dus we mogen niet te veel of moet flirten. Geef die geen relatie heeft. Nee, dat, dat maakt, maakt niet uit. Maakt maakt misschien dat, dat het ook juist leuk is om dat dan te belichten van iemand die een relatie heeft. Wel een relatie heeft, ja. Precies. Ja, precies. Ja, Nee, dan moeten jullie het maar van haar horen. Dan gaan wij volgende... leuke dingen met je vriend. Dus. Doet ze veel leuke dingen met een vriend, dus, uh... vriend? Maar dan gaan we het niet, dat mag ja, dat niet onair. Ja, ja oké. Okay. <laughs> die, gaan, die gaan samen golven. Hé, hey, um, Zoe, hartstikke bedankt. Ja, ik weet wel in uh, welk ja, gaatje hij, hij het allemaal stond. Oh! Oh! Die was echt goed. De beste vest. Als, als ik, de meeste oorlog die ik deze week heb gezien... dat was gisteravond toen Wilders ging spreken. Oh, Ook in de, in de, niet, de kwestie niet, teven en maar, uh, niet, niet opstelten. Gezien. Dat is natuurlijk een gedoe met het bonnetje. Ja, ja. Je hoorde net die grap al bij het verstoppertje <laughs> spelen. Vergeet je bonnetje niet. Um, Wilders die, ik, ik ben het niet eens met Wilders. Ik nou, vind, wat heeft hij gezegd? Ik vind zijn... zijn maar oh, ik, ik weet al wat jij probeert. Nee, What? ik ga je ook niet te lang op antwoord geven. Ik zie al wat je aan het doen bent. Wat? Want jij wil die mannen meegeven zo kort mogelijk <laughs> hebben. Ja, nee, nee. Nee, nee, nee, nee we hebben tijd zat voor de mannen meegeven. Ja, dat zeg, zeg je altijd. En dan uh, op ik probeer nu even een verhaal te vertellen. Oké, okay, vertel even. Ik zat daar gisteren naar te, naar te kijken een stukje. En uh, de speech van Wilders kwam. En ik ben het niet eens met Wilders. Okay, met zijn standpunten. Maar daar gaat het me niet om. Wat er mij om gaat is dat je kan het, ja, dit is een vreselijke man. Hij heeft vreselijke ideeën. Nou, ja, hij heeft. Nee, oh, ik vind dat, dat hij. Ik vind dat hij te extreem ik, is nou, in zijn ideeën. Ik vind ideeën. Dat best wel veel van zijn ideeën gewoon goed zijn. Maar er zijn ook inderdaad een, een groot aantal ideeën die gewoon nergens op slaan. Ja, en dat. dat dat zijn al ideeën met betrekking tot, tot de buitenlanders. tot uh, Ja, moslims. vooral dat. Maar voor de rest, als je gewoon naar de rest gaat. heeft hij op zich wel goede ideeën. Hij maken. heeft goede die ideeën. De rest ja. haalt, haalt hem onderuit. Ik snap het, maar ga verder. Ik, ik, ik snap jou ook. Ik vind het op maar zich. Maar ik stem niet op hem op zo'n Nee, nee. Niet dat ik ineens een bak door om me uit. <lacht> Even rustig, dames en heren. Maar ik vind wel, als hij begint met praten. het is wel een charismatische spreker. Ja, het is een soort. En hij nou, vertelt ik... goede. Ja, die Hitler-vergelijking is snel gemaakt. Ik, wou ik weet waar hij naartoe gaat. Dat is ook. Er zijn ook echt een, een. zeg maar, ik hoorde laatst een quote. Dat vond ik een hele mooie. Uh, ik zou Wilders eerder met Hitler vergelijken dan film Halsema. En da daar. Nee, maar dat, dat vond ik een hele mooie van... ja, nee, dat is hij, hij, zit, hij heeft trekjes. Hij heeft, van een, van nou een, nou een ja, fascist. Nou ja, van, gewoon een hele goede spreker die weet hoe hij de media ja. op moet jutten. En ja. dat is ook een talent. Alleen hij. En ik heb het soms ook, dat hij, heeft gewoon dat hij niet in 1940 uh, aan de lijn <laughs> Want einde kom... dan was hij waarschijnlijk aan het lijken was. Dan was hij gewoon een of andere machtsblok met uh, Mr. Hitler, stel. <laughs> En dan waren we helemaal naar de verdommenis gehuis. Dan hadden we echt geen CFM gehad hoor. Dat was het CFM! En ik wou er nog iets achter staan. De staatsomroep, wat wij zeggen dan? Ja, iets met een H en een op uil. Maar ik denk, het gaat wel heel veel. Ja, ver, dat hè? kunnen we niet maken. Het is, het is vijf voor acht. Ja, daarom. Dan is het tijd voor. De mannen mega hit. Yes. We hebben nog steeds geen jingle. Zullen we even een live jingle doen? Oké, okay, okay. wat had je in gedachten? Jij probeert zoveel tijd te trekken nu. Fuck die jingle. Start gewoon die nee. Plaat dat, in. Ja, maar we hebben nu nog tijd. We hebben ja, nu niet ja je hebt tijd staat. Die reclame okay. begint ook weer over een minuut. Op. De mannen-mega-hist. je mm, yeah. wat? Ja. Ja, ik was er wel bang Mwah. voor. Wat heb je uit Of tenminste, wat hebben jullie uitgegeven? Boys en Emma, boys Emma die hebben dit keer een, een onvervalste klassieke. En niet zomerij. Nee, het is natuurlijk de enige echte Dirk Meeldijk met vier zomers Lang. Dirk Meeldijk. Dirk Meeldijk. Ja. Lekker hoor. Fenpost kan niet naar zijn adres, maar wel naar zijn maildijk. <lacht> ah, dit meen je niet. <lacht> Dat is mooi, dit is mooi misschien. Vier zomers lang, <lacht> heb ik gewacht, ik was te bang. Welkom bij dit jongerenprogramma. Oh. Waarom heb ik niets gezegd, mijn liefde toen nooit uitgelegd. Een liefdesliedje zonder zang, maar dat is echt wel voorbij. Ik loop nu met jou aan bij. Gewoon iemand uit de Friends al Van een heel actueel liedje eigenlijk. Ik ben die jaren zo verliefd. Ik kijk hier op songtekst.nl en volgens mij is het echt een analfabet. Want hij schrijft verliefd gewoon met een T. Dan wachten. Hij vindt bier zo interessant. Hoe goed voorbij. Aanzien vandaag hoor jij bij. bij mij. Oh, iemand van alle mannen voor wat oh, je nemen. Bent mee, hoor wat mee! vindt. Dit beeld uit in de hand. Hier zomer. En de zoontekst kent Als je dit kent, zing er mee. Ik was te zing maar niet mee, want je kent het niet. Het mijn liefde toen nooit afgeleefd. Oh. Vier zomers lang. Liefdesliedjes liefdes liefdes zonder zang. En het dropt om straks, hè? Maar oh, ja, kut. <laughs> Oh, wow. oh, oh, oh, oh. Ik heb de grote stap gewaagd. Er is iemand die heeft die lyrics gewoon in music. Het versen. leven lacht en ik geniet en ik Oké, okay, we gaan jou. nu uit. Allemaal, wel Die eigenlijk in de gaan staan. Ga hier. Ja, ja, dat hij mocht vast zien ik het orgel lezen. Hé, hey, de drop zo, komt zo, hè? De drop. Oké. Okay, alle mensen om je heen, trek iedereen naar beneden. Ik wil ben allemaal op je knieën. Auto drop of. Uh... Light ja, wat ja, je zelf wil. Ja, lekker. Ja, maar zit in. ik kom die kant, ik ben 2, 1, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh. Kant die kant, die kant, die kant. Een licht is zonder zang. Jouw arm en zij, zij, zij, zij, zij. Maar dat is echt wel voorbij. Ik loop nu met jou aan, wij, zij. End. Dus dat end. Nou. Wie heeft ooit bedacht dat Applaus die man. voor jezelf. Wie heeft ooit bedacht dat die man een mega-het een goed idee was? Oh, dank je fucking wel. <laughs> dus moeten wij eigenlijk niet zo'n zo Nederlandstalige. Gaan maken ooit een keer Ja is soort carnaval Oh nee carnaval is al geweest Ja carnaval is echt hey, net Laten we uh, een een de zomerhit gaan fixen een echt, zomerhit. De zomerhit van, de, van, een de soort van 2015 van ja, En dan we met Dat we ook van die, van die Raymond van Barneveld Hawaii shirtjes Aandoen in de videoclip En dan op zo'n bankje ja, Weet dat je dat wel super mooi Met een jonkel en ja. zo En dan zo Het is zomer Het is zomer Ah